Ik heb de pest in. Alweer? Waarom zou ik niet de pest in hebben? Omdat het geen bal helpt. Ik heb er anders wel alle reden toe. Oh, en ik dan niet? Jij verwerkt het gewoon gemakkelijker. ik niet. Het helpt geen zeer of je hier zit te verzuren. En jij denkt nog altijd dat we wel een baan zullen krijgen. Ik zie het niet meer zitten. Al die jaren op de sociale academie... Speelde tijd. Ah, doe toch niet zo stom. Is de krant er al? Je denkt zeker dat er een baan voor je in staat. Ik denk dat er een voor jou is staat. Isantroop. Zal ik thee zetten? Ja, lekker. Goed idee. Hebben we nog wat lekkers? Ja, ik, uh, ik geloof dat er nog een stukje cake zit. En dat groene trommeltje onder in de kast. Weet je? Nee. <laughs> Weet je? Soms ben ik bang dat je weggaat. Dat je bij een vriend gaat wonen. En ook bijvoorbeeld. Oh, misschien vraagt Eddo jou wel. Je spot ermee, Edith. Maar ik zou het je verschrikkelijk missen. Ja. Ja. Jij zit waarachtig overal misère. Madden houden van mooie vrouwen. Oh, je wilt toch niet zeggen dat ik mooi ben, hè? Ach, wat is mooi? Nou, ik in ieder geval niet. Ik ben lelijk. Oh, soms vind ik je toch wel zo'n prut, hè. Je weet best dat je niet lelijk bent. Je wilt gewoon de zieligheid uithangen. Hier. Stop een stuk cake in je mond en zaan ik niet. Ik denk dat ik jaloers ben. Jaloers op mij? Ik heb van mijn leven nog nooit zo'n onzin gehoord. Zitten we daar huilen? Nou, je gaat je gang maar. Je doet toch niet zo rot tegen me? Ik doe niet rot, jij doet rot. Wees dan nou toch eens een beetje flinker. Haal die krant en ga advertenties spellen. En als er vandaag niks in staat, dan staat er morgen wat in. En als er morgen niks in staat, nou, dan is er overmorgen ook nog. Geloof, hoop en liefde. Zet dat maar in je baan hier. Ben je nou kwaad? Nou, kwaad is een groot woord, maar. Ik word soms kotsmisselijk van je hoor. Goed, ik ga de kant halen. Ja, dan ga ik lekker thee zetten, oké? Okay? Nee dit? Ja. Moet je horen. Gevraagd geleide mens, Goed getraind, betrouwbaar en gehoorzaam. Ah, het zal een geleide hoofd moeten zijn. Salaris nader overeen te komen. Wel, nee. Ze bedoelen natuurlijk de prijs, joh. Waarschijnlijk een vergissing. Staat er verder nog wat in? Ik ga erop af. Ik geloof nooit dat dat een vergissing is. Interesse of nieuwsgierigheid? Wat maakt dat uit? Ik ga solliciteren. Nou, het lijkt me een uniek beroep. Ik ga vanavond. Nou, bij jou is het ook stilstaan, hè? Kijk wel uit hoe je terecht komt, want misschien is het een mop. Ga zitten, Winnie. Waarom denk je dat je geschikt bent voor deze job? Ben je gehoorzaam, betrouwbaar en goed getraind? Als ik eerlijk ben, weet ik niet precies wat het bedoeld wordt. Wat de functie inhoudt. Ik bedoel precies wat ik vraag. Een geleide mens. Je ziet dat ik blind ben. Zonder geleide is mijn bewegingsvrijheid nogal beperkend. Maar waarom een geleide mens in plaats van een geleide hond? Ik wil het een hond niet meer aandoen, Winnie. Het is geen gemakkelijke baan. U had een hond. Ze is dood. Maar goed, ze zal wel in de hondenhemel zijn. Dat verdient ze. Wat zal ik moeten doen? Wat Lola deed. Lola? Een hond. Oh. Maar wat deed Lola dan? Klaarstaan. Altijd klaarstaan. Gehoorzaam aan mijn grillen. Ik hou ervan in de regen te lopen. Ik hou van storm en hagel... Hield Lola er ook van. Lola vond het niet prettig, maar ze protesteerde niet. Ze ging altijd gewillig mee. Zou jij dat ook doen? Ik hou van regen en wind. En ik vind het lekker als mijn haar nat wordt. Dat komt mooi uit. Hoe voelt jouw vacht, Winnie? Mijn... vacht? Je haar. <laughs> nou. Kom eens hier. Ten slotte moet ik met mijn handen kijken. Nou, kom dan. Weet je wel, gehoorzaam enzovoort. Mag ik even voelen? Ja. Hm. Goed haar. Beetje ruig en dik. Ik had het liever fijn en zacht. Dit lijkt op hondenhaar, op Lola's haar. Je haar is prima, Winnie. Ja. Maar dat zal wel niet voldoende zijn. Nogmaals, het is geen gemakkelijke taak... Jij bent mijn bril. Ik zet je op en ik leg je weg. Er is geen geleide mensenschool, dus je opleiding krijg je van mij. Ik kan je een goed salaris geven, want ik ben niet onbemiddeld. Een plezierige bijkomstigheid voor een blinde. Ik stel voor dat je er dus rustig over nadenkt. En? Je hebt het een hele tijd uitgehouden, zeg. Nou, vertel op. Helemaal vanaf het begin. Hij heet... ...Steven Groothof. En ik schat hem... ...jaar of veertig. Blind? Ja. En waarom zocht hij een geleide mens? Waarom neemt hij geen hond? Hij zei dat hij het een hond niet meer wilde aandoen. Een mens wel? Misschien houdt hij meer van dieren dan van mensen. Nou zeg. Had hij een beroep? Daar heeft hij het niet over gehad. Oh, waarom heb je het niet gevraagd? Dat durfde ik niet. Hij straalde een soort autoriteit uit. Hij stelde de vragen. Hm. Er stond wel een schrijfmachine op zijn bureau. En ik heb ook een vleugel gezien. Wat moet jij precies doen? Altijd klaarstaan. Oh, leuke baan. Beter wat dan niks. Heb je ja gezegd? Nee, nog niet. Ik moet er nog over nadenken. Ja, dus. Als u het met me wilt proberen. U zult het vast beter doen dan Ellie. U hebt het al eerder met een geleide mens geprobeerd. Ellie was de hond na Lola. Oh. Is ze ook dood? Terug naar school. Was ze niet goed? Na Lola is niemand goed. Zelfs jij als mens zal een harde dobber hebben Lola te vervangen. Lola bezat een bescheiden overwicht. Ze was intelligent, aanhankelijk... Bovendien zag ze er stoer uit. Als een soort veiligheidsagent. En Ellie? Ellie was net een jonge kat, even zacht en even speels. Had ze geen opleiding gehad? Niet iedereen voldoet in het vak waarvoor hij is opgeleid. Ik begrijp het. U wilde haar niet meer. Ze was warm en lief, maar mijn beschermengel heeft een zware tijd achter de rug. Ik heb nooit kuilen voor anderen gegraven, maar ik viel er wel in... ...ondanks of misschien dankzij Ellie... En ik zou een verhandeling kunnen schrijven over de onverzettelijkheid van lantaarnpalen. Mm. En dan was er nog iets. Ellie luisterde niet. Soms mocht ze los, maar als ik haar riep, dan kwam ze niet. En dan stond ik een beetje in de leegte te graaien. U schaamde zich. Met Lola was ik iemand. Met Ellie was ik niemand. Ben jij ooit niemand geweest? Dat is een raar gevoel. Ook een angstig gevoel. Want niemand bestaat niet. Niemand zie je over het hoofd en soms lach je om niemand. En je vergeet dat je kwetst, omdat niemand niemand is. Een mens zonder werk is ook niemand. Het is net alsof je je ziek meldt en stiekem naar het strand gaat, dan zit je ook met een schuldgevoel. En als je aan het zonde bent, dan denkt de buurman, ze teert op mij centen. Komt Eddie niet meer terug? Nee. De hond erkende mij niet als baas, misschien omdat ik geen vertrouwen in haar had. Ze was zo anders dan Lola, zoveel minder dat, dat ik onzeker en gespannen werd. Dat is voor niemand goed en zeker niet voor een geleide hond. Heeft u wel vertrouwen in een geleide mens? De tijd zal het moeten leren. En ik zal mijn best doen. Daar ben ik van overtuigd. Ik kan niks bijzonders. Ik ben maar heel gewoon. Ik vind jou niet gewoon. Wie solliciteert er naar een baan als deze? Jij was de enige. U had dus geen keus. U moest mij wel nemen. Wat mankeert er nog meer aan je? Edith zegt dat ik somber ben. Niet moedig. Wie is Edith? Mijn vriendin met wie ik samen een flat heb. Misschien niet lang meer. Ze heeft nu een vriend. Arme Winnie. Maar je haar is mooi. Hondenhaar. Deze baan een pluspunt voor jou. En nu ter zaken. Wanneer kan je beginnen? Nu als het moet. Oké. Okay. Nu. Oh, mijn voeten. Morgen doe ik andere schoenen. En ik dacht dat ze je zo lekker zaten. Voor een geleide mens deugen ze niet. Hij heeft me toch laten lopen? Hoe lopen jullie? Je hoeft de slot niet in het tuig. Ik geef hem een arm. Heeft hij geen blindenstok? Ja, hij heeft er wel een. Maar hij heeft hem niet gebruikt toen ik met hem op stap was. Je kan die dingen in elkaar klappen. En hij stopt hem in zijn jaszak. En wat hebben jullie gedaan? Gelopen, gelopen en nog eens gelopen. Ja, maar toch wel ergens naartoe. Nergens naartoe. Heet hij zei, je eerste opdracht is niet moeilijk. Breng me nergens naartoe. Oh, en is dat gemakkelijk? Iemand nergens naartoe brengen? Eigenlijk niet. Je mist een doel. Ja, en jij hebt een doel nodig. Ja, toch? Ik ga je zwerven leren, zei hij. Zwerven is een kunst. Hm. Een wonderlijke man. Ja. Maar ja, zelfs als je zwerft, dan kom je toch ergens terecht. Uh -huh. Maar het geeft niet waar. Je kan niet verdwalen. De ene straat is net zo goed als de andere. Je kunt niks fout doen... En dat is een veilig gevoel. Eerste is zelfvertrouwen dus? Zou het. Ik denk het. Praten jullie onderweg? Hmm. Niet veel. Ja, maar jullie zeggen toch wel wat? Toen we langs een vaart liepen bijvoorbeeld, zei ik. Hier is water. En toen zei hij, ik ruik het. Waar was dat? Ik weet niet. Een vaart met eenden. We hebben naar de eenden gekeken. We. Hij zei, ik hoor eenden. Laten we even gaan kijken. Ja, maar hoe kon hij ze zien? Ik zei dat er vijf eenden waren. Eén woord met vier vrouwtjes. Gelukkige woord, zei hij toen. Houdt hij van vrouwen? Hij houdt van honden. Ben jij daar, Winnie? Ja. Heb je je mooi gemaakt? Voor zover dat mogelijk is. Niet zo bescheiden. Laat me je jurk eens zien. Hmm, fluweel. Zacht als de vacht van Ellie. Zacht als Ellie. Ruig als Lola. Zie daar, Winnie de geleidemens. Vind je het vervelend om vanavond te werken? Nee, dat niet. Alleen een beetje eng. Ik verheug me op deze avond. De huisconcerten van de familie Brunt zijn altijd heel bijzonder. Ik voel me niet zo op mijn gemak bij vreemde mensen. Hoe kom je toch zo? Weet je, Winnie, dat de waarde van je persoonlijkheid afhangt van de geestelijke bagage die je zelf meedraagt? En jouw bagage is zwaar genoeg. Kom, we moeten gaan. Hé, hey, ben je nog op? Hoe was het? Mooie muziek, mooie mensen. Is het verbeelding van me of klinkt je oordeel nog een negatief? Je verbeeldt je niks, Edith. Ik hou ook niet van dit soort mensen. Jaloers? Al ben ik dan maar een geleide mens, ik wil wel gezien worden. Ik denk dat ze tegen Lola aardiger zouden zijn geweest. Steven zei... Tegen? Ik mag Steven zeggen. Nou, hij zei... ...je gedraagt je als mijn schaduw. Je geeft geen kikkers op je trappen. Ik voel het wel, zei ik. Zelfs ik voel het, zei hij. Hij is aardig. Waarom schreeuw je niet eens een keer? Het is je eigen schuld dat mensen zo op je reageren. Je hebt een veld vol alweer om je heen. Het is een soort mijnenveld, En niemand heeft zin om te exploderen. De opruiming Ik doe het niet expres... Weet wel dat ik vaak op een afstand ben. Maar als ik me ervan heb overtuigd dat iemand me niet kwaad gezet is... Je moet eens van een ander standpunt uitgaan. Iedereen is aardig. Zo niet, dan wordt het tegendeel wel bewezen. en Dan kun je altijd nog een meintje neerleggen. Weet je wat het is? Je bent bang voor mensen. En daardoor zijn mensen bang voor jou. Probeer maar eens uit. Weet je wat? We nemen een borrel. Op jouw nieuwe levensvisie. Nee, ik heb al genoeg gedronken vanavond. Oh... Je weet best dat ik geen vrolijke dronk heb. Omdat je altijd net te weinig drinkt. Beter te weinig dan te veel. Ach, je speelt eeuwig op zeker. Hij leeft er ook maar op los. Je bent vrolijk, terwijl er niks is om vrolijk over te zijn. Niks om vrolijk over te zijn? We zijn jong en gezond. Ik voel me alles knap beroerd. Zo, proost. Sorry. Dat ik soms het je schreeuw. Hey, je gaat toch niet ziek worden, hè? Je zit wel een beetje pips. Hoe voel je je? Wat? Zal ik de dokter wennen? Zo erg is het nou ook weer niet. Zal ik wat lekkers voor je maken? Ik heb nergens trek in. Een beetje soep. Met veel groenten en malletjes, of dunne soep die zo door de keel glijdt. Ja? Nee, Edith. Jammer. Ik heb zelf zo'n trekking. Je bent ook een hypocriet. <laughs> ja. Moet me zo denken, niemand hoeft mij ooit dankbaar te zijn. Want in al mijn goede werken zit een flinke portie egoïsme. Hoe was het besteven? Toch is maar eens even soep. Blof van de honger. Wat hebben jullie gedaan? Je zal me wel een zwakkeling vinden. Oh, dan gaan we weer hoor. Iedereen kan toch griep krijgen? <kwijden> maar hij was natuurlijk wel verbaasd dat ik op de schok stond. <kwijden> en niet jij. Heeft hij aan je haar gevoeld? Heeft hij dat dan bij jou gedaan? Hij heeft me geaaid. Dat heb je me helemaal niet verteld. Zeg, wat voel jij uit met je baas? Niks. Helemaal niks. Jammer hè? op, Edith. Toevallig ben ik een mens die een hond vervangt. Daar moet hij nog aan wennen. Hij wil weten hoe mijn vacht aanvoelde. Nou, hij heeft me niet geaard. De vervanger van een vervanger is niet zo belangrijk. Omgelucht? Hey, lieve Winnie, ik heb het jou meer gezegd... wat zelfvertrouwen kan het leven een stuk gemakkelijker maken. Vertel maar wat jullie hebben gedaan. Hebben jullie gewandeld? We hebben gewandeld, en gepraat. Je hebt altijd wel wat te vertellen. Ja, maar nou dan denk jij weer dat je tekort schiet... Maar oké, okay, precies. Geluid is belangrijk voor een blinde. Nou, misschien heeft hij bij mij wel een stilte verlangd. Ik heb hem namelijk het oren van zijn hoofd gepraat. En nog zoek? Dat is net een beetje. Ik heb een voorstel gedaan. Ja, kijk me niet zo benauwd. Een eerbaar voorstel hoor. En ik heb niks voor mezelf gevraagd. Wat wil zeggen, ook hier is het niet louter altruïsme. Ja, dank je. Steven voorgesteld een bureau voor geleide mensen op te richten. Ja, iemand als hij moet daar toch belangstelling voor hebben, anders had hij ook nooit zo'n advertentie geplaatst. Het gaat om mensen die een salaris krijgen, die hun baan uitoefenen om geld te verdienen en verplicht zijn te komen. Dankbaarheid als betalingsmiddel wordt even uit de relatie genomen en dankbaarheid als gevoelselement, dat mag blijven. Het gaat er dus om de mobiliteit te vergroten. Het is niet de bedoeling de blinde afhankelijk te maken, maar juist zelfstandig. Hij heeft zijn geleide mens, hij leent een paar ogen en voor de rest bepaalt hij zelf wat hij doet. Hoe wil je dat realiseren? Ja, dat weet ik nog niet, maar... We hebben een land vol werklozen. Nou, een baan is een baan en de ene baan is leuker dan de andere, maar... Bezig zijn is goed. En bezig zijn voor geld, dat geeft voldoening. Mijn arbeid is geld waard en dat voelt lekker. Oh, op deze manier wordt gewerkt aan moreel van twee partijen. Iets in de trant van moeders helpen moeders. Jij ziet weer niet zitten. Dat zeg ik toch niet? Nou, ik hoef alleen maar naar je gezicht te kijken. Ik zou het prachtig vinden, Edith. Maar laten we eerlijk zijn... Wie wil dan een geleide mens worden? Ja nou, en wie droomt van belastingambtenaar te worden? Of een slager of een typiste? Het is gewoon een manier om aan de kost te komen. Op Stevens advertentie kwam maar één reactie. De jouwe. De mijne. Ja nou, maar... We moeten er toch ook bekendheid aan geven? Kijk, we moeten een soort van voorlichtingsavond organiseren. Of niet, het zou toch wat passie zijn als het lukte. Wat zegt Steven ervan? Waarom zeg je nou niks? Nou, hij vindt een goed plan. Maar? Nou, ik denk niet dat het zo gemakkelijk is als ik het voorstel. En wat denk jij? Oh, ik denk dat hij gelijk heeft. Nou, wat wil je dan? Het toch proberen. Kijk, voor Steven is het niet urgent. Hij heeft geld en hij heeft jou. Maar voor mij is het wel urgent. Ik wil werken, ik wil iets doen. Iets dat de moeite waard is en niet voor niks. Ik wil ook geld verdienen. Ik ben niet zo dat vrijwillige stiepen. klinkt misschien reuze onaardig. Maar toch lijkt betaalde hulpverlening me gezonder. Hier vroeger, toen woonde er bij ons in de straat een vrouw die altijd in bed lag. Er was iets mis met de longen of zo. De vrouwen in de buurt die deden boodschappen voor de, die kookten of deden de was. En niemand wilde er iets voor hebben. Aardig, hè? Maar op woensdagmiddag, stuurde stuurden ze wel hun kotetjes om weer haar televisie te gaan kijken. Nou, ze haten die middagen. Maar wat kon ze zeggen? Wat had ze te klagen? He, ze kreeg toch immers hulp voor nop en niemand al? Ze kon best eens iets terug doen. Nou, de deed ze dan ook, maar anderen bepaalden wat zij moest doen. Ik vind dat vernederend. Hier, ja, zijn tandemtochten voor blinden. Wist je dat? Iemand die blind is, heeft de voorrijder nodig. En hoe komt die eraan? Vrienden, kennissen, vrijwilligers, liefdewerk, oud papier. Zou het nou niet zalig zijn als je gewoon maar kunt bellen als je zin hebt om te fietsen? Niet iedereen zal het met je eens zijn. Ja, ik weet best dat er mensen zijn die geen dankjewel verwachten... ...en die er eerder behoefte aan hebben om dankjewel te zeggen. Maar toch blijf ik erbij dat vrijwilligerswerk niet nodig zou moeten zijn. Steven zal jou wel veel liever hebben dan mij. Heb je weer wat bedacht? Ik voel het. Je zwamt. Ontken het maar niet, Edith. Je hebt veel meer initiatief dan ik. Hij heeft mijn initiatief niet nodig, Winnie. Hij heeft zelf genoeg. Maar samen met jou kan hij zich meer ontplooien. Jij bent veel meer dan een geleide mens. Weet je, Edith, je vindt me natuurlijk belachelijk. Ik durf het ook bijna niet te zeggen. Nee, nee, vertel maar. Ik zal niet op je schelden. Dat hangt me boven het hoofd als ik weer beter ben. Zolang ik ziek ben, zal ik het niet weten. En wat niet weet, wat niet deert. Maar wie zal er blij zijn als ik weer op de proppen kom? Jij niet, Steven niet. Waarom doe je het toch altijd zo moeilijk? Als jij beter bent, dan ga jij Steven weer begeleiden en ik ga mijn plan uitwerken geloof de in, hè? Het moet toch haalbaar zijn? Stel je voor, gewoon even bellen en er komt een geleide mens. Geen moeizaam geploeten meer op die vreemde perrons, geen angst meer voor opgebroken wegen, geen huizenrest meer omdat het waait of wijzelt, of wat dan ook. Ja, Steven zou wel een robot willen. Een ding die je kunt programmeren en dat altijd in de buurt is. Ik wou dat ik een robot was. Een ding zonder gevoel. Een goed geprogrammeerde robot die foutloos zijn werk doet. Een ding dat nooit twijfelt. Geen dat is het nou bij jou. Jij twijfelt altijd. En twijfel maakt de mens onzeker. Je weet nooit wat je wilt en je weet ook niet wat je waard bent. Heb toch eens wat meer respect voor jezelf. Soms denk ik gewoon dat je een hekel aan jezelf hebt. Je bent nooit aardig voor je eigen ik. En dat is stom, Winnie, want die ik heb je altijd bij je. Het hoeft niemand te verbazen dat jouw ik zich onbehagelijk gaat voelen, want je roemt hem nooit. Was ik maar een boom? Een boom denkt niet slecht over anderen en anderen denken ook niet slecht over de boom. Een boom denkt helemaal niet. Hij hoeft niet geprezen te worden wat hij is wie hij is. Wat je ook zegt, er verandert niks aan hem. Hij wispelt een beetje met zijn blaadjes en verder doet hij niks. Ja. Een grote boom zijn in een heel stil bos. Een hoge boom. Pas op, die vangen veel windhoge bomen. En bedenken eens hoe saai, altijd op dezelfde plek... Ach, jij moet gewoon weer aan de slag. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Ik ben niet de schoonste in het land. Die helboer heeft er ook geen goed aan gedaan. Van huilen wordt een mens beslist niet mooier. Bovendien. Wie barst er nou in tranen uit als hij een vrije middag krijgt? Een geschenk. Zomaar. Zomaar. Hier is een kwartje voor een ijsje, dan zijn wij even kwijt. Wij, Steven en Edith. Ben ik argwanend of ben ik dom? Leiden wordt veroorzaakt door onwetendheid. Dat heb ik niet van mezelf, dat heb ik ergens gelezen. Wijsheid kan dat lijden weer opheffen heb ik ook gelezen. Zonder wijsheid kom je dus niet veel verder. Bezit ik wijsheid? Het zou wel prettig zijn. Want zo kan ik niet doorgaan. Vind je wel, Winnie, geleide mens? Geleide mens. Geleide mens. Het klinkt mooi. Ik denk dat het op een beroepenlijst hoog zou scoren. Wat wil je later worden? Geleide mens. Het is een goed idee van Edith om een team van geleide mensen samen te stellen. Alleen ik zal er geen deel van uitmaken. Misschien kan ik eens bellen. Later. Later. Geleidemens zoekt geleidemens. Is dit wijsheid? Winnie de geleidemens. Een luisterspel geschreven door Toos Staalman. Guikje Roethof was Winnie. Angelique de Boer, Edith. En Huibroos, Steven. Regie, Johan Wolder.